Nog nooit eerder sliepen zoveel mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vannacht ging het om ongeveer 700 vluchtelingen. Het aanmeldcentrum zit al maanden over vol. De laatste tijd slapen we daardoor vaker mensen buiten. Gisteren trok een deel van het personeel van het aanmeldcentrum al aan de bel... en legden ze uit protest even het werk neer, vertelt mijn collega Ellen Kamphorst. Zij zien iedere dag die ellende die wij natuurlijk ook op televisie zien... en die ik daar gisteren in het echt heb gezien. En dat, ja, dat is natuurlijk gewoon, als je hart voor deze mensen hebt... En je graag goed voor ze wil zorgen natuurlijk gewoon niet te doen. De nachten hiervoor sliepen ongeveer 400 mensen buiten. Woon je in de buurt van Amersfoort of Apeldoorn en ben je je tuintje lekker aan het besproeien met grondwater? Stop ermee! Het waterschap zegt dat omdat er door de droogte te weinig water is en de natuur kapot gaat. In het gebied mag je alleen nog na 10 uur s'avonds sproeien. Vergelijkbare regels gelden al even in delen van Twente en Salland. Een man uit Italië is een enorme pechvogel. Na afloop van zijn vakantie in Spanje nam hij namelijk corona... ...apenpokken en HIV mee naar huis. Hij heeft een week in het ziekenhuis gelegen. De man is tot nu toe de eerste persoon waarvan bekend is dat hij drie virussen tegelijk had. En de meeste treinreizigers hebben door dat er in Noord-Nederland gestaakt wordt. Op de stations was het vanmorgen rustig. De reizigers die er wel door overvallen werden kwamen meestal uit het buitenland. Ontdekte een verslaggever van RTV Noord op het station in Groningen. Ik ga naar Zwolle. Maar er zijn geen treinen? Nee, dat is niet wat NS told me Somebody's lying. is oh, uh, I Oh, ik weet het niet. Waar wil je to? Go to? Uh, Belgium. België. you je know there's een strike today? Nee. No. Is het true? Zou so je all of this for nothing. Ja, dat treinkaartje heeft er waarschijnlijk voor niks gekocht. Al ging er wel een trein naar Amersfoort. Deze vrouw wilde net instappen. Die moet ik ook precies hebben. Ik heb het op de reisplanner opgezocht. En daar stond dat hij wel rijdt. Maar dat er wel ook ergens een storing is bij Zwolle in de buurt. Dus ik heb geen idee. We gaan het zien. Het weer opnieuw zonnige zomerdag. Droog. Vanmiddag wat stapelwolken. 27 tot 31 graden. En morgen is het nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de Ring Zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechter rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud... tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten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 wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope for love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just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 Down. So emotional, gagging down. There's more to this than meets the eye. A devil woman locked inside. With a moon rising, I was scared. I think I was possessed. I just want be...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 I think you knew what I wanted I get here. just want to like, like. like a weed on fire Walking on rope on love's high The Fatal attraction is where I'm at There's no escaping me So beautiful that I can't give you Zomer van ZFM. ZFM zal voor. ZFM 106.9 FM. ZFM. Voor bene, si tu la parles mis Amerikanen. Waarna ze falen, moord Con Madeleine en Gave Love Papa l'americano. Papa l'americano. Papa, Lamericano Amerikaan!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 to survive without you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 Het zet van zon zee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 Zijn. Vandaag is rood van rood in blauw. Tot heel mijn hart voor jou. Van jouw lippen. Vandaag is rood. Wat rood op te zijn?